Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Amsterdam wordt een protestmars gehouden tegen het coronabeleid van het kabinet. Zo'n 300 demonstranten hadden zich verzameld bij het beeld van de dokwerker... om van daaruit een ronde door de stad te lopen. De actievoerders vinden dat de vrijheidsrechten ernstig beperkt worden... door de anderhalve meter maatregel. Tot nu toe verloopt het protest vreedzaam... maar de gemeente roept op om niet meer naar de demonstratie te komen... omdat de deelnemers anders geen afstand kunnen houden. Het protest zou eigenlijk vorige week op de Dam worden gehouden... maar dat werd toen tegengehouden door de gemeente. De politie heeft vannacht in Vlissingen en Zaandam illegale feesten beëindigd. In Vlissingen waren zo'n 100 mensen op een illegaal housefeest... dat werd gehouden op een terrein van de gemeente. Omdat er geen vergunning was verleend... gaf de lokale burgemeester opdracht het terrein te ontruimen. In Zaandam kwam de politie een feest op het spoor dat een aantal wandelaars de plek van het feest niet konden vinden. Agenten wisten de locatie wel te vinden en beëindigden het feest, waar zo'n 50 mensen bijeen waren. Hier werd één vrouw aangehouden voor drugshandel. In Spanje is opnieuw een Spaanse regio afgesloten vanwege... Een corona-uitbraak, het gaat om Lugo in het noordwestelijke Galicië met 70.000 inwoners. Vijf dagen lang kunnen mensen de regio niet meer in of uit. Er zijn 85 nieuwe besmettingen geregistreerd, melden Spaanse media. Gisteren ging de Catalaanse regio Segria op slot, een gebied waarin 200.000 mensen wonen. De minister van Nieuwenhuizen heeft op de A9 de eerste rijstroken van de Gaansperdammer tunnel geopend. Verkeer richting de aansluiting met de A2 kan er vanaf nu gebruik van maken. De tunnel wordt in fases gebouwd en zal uiteindelijk in oktober uit vijf tunnelbuizen bestaan. Op het dak komt volgend jaar een groot park dat de wijken Belmenmeer en Gaansperdam met elkaar verbindt. Het weer, het is nu op de meeste plekken nog bewolkt en regenachtig. Het waait flink, vanuit het noordwesten klaart het vanmiddag op en schijnt af en toe de zon bij 21 graden. Ook morgen nog veel wind, trekken gerecht buien over, maar de zon is soms ook te zien. Dit was het NOS Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Dat heeft uh, daarmee te maken. Want iedereen denkt, uh, dit is Rob Harms. Nee, dit is een andere uh, Harms uh, versie. Die is er niet. Maar ik ben niet de enige vandaag. Ik heb hulp. Uh, het is duo koper koper vandaag. Ja, Toch? Goedemiddag. Goedemiddag. Ook weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, nou, dit heeft uh, alles uh, te maken met uh, de herstart of uh, de restart van de Formule 1. Dat was uh, de bedoeling dat we dat ergens zien. Uh, als je dit hoort is het een boterhamzakje. Dat zit naar mijn idee niet helemaal goed. Uh, maar uh, ja, het was de bedoeling dat we dat in maart uh, gingen doen. Maar toen kwam er ineens een C-woord voorbij. En uh, daardoor hebben ze besloten om dat maar even op uh, te schorten. Vandaag gaat dat dan dus echt gebeuren. Wij kijken daar met een half oog naar mee. En dat is dus de reden wat... Is een enorme uh, fan van uh, de autosport. En die uh, wil dan thuis de Grand Prix kijken. Nou, prima. vinden wij uh, prima. Dus dan uh, gaan we dat, uh, gaan we dat uh, regelen. Uh, het is niet het enige jammer. Want we hebben nog uh, veel meer uh, vanmiddag, denk ik, toch? Ja, zeker. Er komt weer genoeg voorbij in het programma. Ook uh, spreken we met uh, Niek Dromme over het uh, skatepleintje onder andere. En uh -huh. we hebben uh, richting het einde van de uitzending... Uh, spreken we ook nog over straatartiesten. Met, uh... Ja. Straatartiesten, want uh, dat is het initiatief van Menno Timmerman en uh, Louis Izzelt. Uh, dat heeft uh, alles uh, te maken ook weer met de afstand, het C-woord, uh, noem maar op. Uh, want uh, heel veel van die uh, muzikale mensen die, uh, die zitten nu broodeloos thuis. Omdat er, uh, ja, je hebt natuurlijk te maken met anderhalve meter afstand. En de zalen mogen niet... Ja, die mogen beperkt gevuld worden. Dus hun, zij hadden het idee om dan de straat dan maar weer op te zoeken. Nou, dat, dat is dus de reden waarom, waarom wij dat gaan doen. Uh, Jelmer, jij hebt ook nog even wat dingen uitgezocht. Wat muziek. Want ik was in de vluchtigheid was ik mijn stapel vergeten. Maar we hebben wel een toepasselijke, denk ik. Hè, om mee ja, te ik beginnen. Heb, denk ik. ik heb ook nog wat, uh, inderdaad wat muziek uh, erbij toegevoegd. En om te beginnen natuurlijk heel toepasselijk. Op deze zondag is... Uh, met Yellow, The Race. Dus uh, daar gaan we naar luisteren. Ja. the south, shut the door, keep down the south. minuten in ieder geval. Dat, dat sowieso. Dat, nou ja, het is gelijk ook kwart over twee. Dus uh, dan hebben wij altijd in de regel Zandvoort nieuws in het kort. Dus ik, uh, ik kijk jou aan, jongen. Dus, ja, we gaan, er, <laughs> we gaan er even kort doorheen. En om uh, te beginnen natuurlijk een triest bericht, namelijk dat vannacht rond kwart over drie een grote brand is uitgebroken bij Beach Club 10, de in Zandvoort. De hulpdiensten uit de regio zijn uh, toen direct ter plekke geroepen om het vuur te bestrijden. Rond een kwart voor zeven leek de brand onder controle. Later leidde de brand toch weer op en is, in, is de brand weer verder gegaan met de bluswerkzaamheden. De brandweer kon helaas niet voorkomen dat bij de brand het strandpaviljoen uh, verloren is gegaan. De veiligheidsregio meldt dat het pand ernaast, uh, dat van dezelfde eigenaar is, wel gered is. Het vuur lijkt in het midden van het paviljoen te zijn ontstaan. Er kwam veel ro rook vrij bij de brand aan de boulevard de Fauvage. Aan de omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt dan ook verder onderzocht. Volgens de eigenaar zelf is er waarschijnlijk geen sprake geweest van brandstichting. Um, en dan het volgende, namelijk het circuit Zandvoort, moet delen asfalt ten behoeve van extra tribunes toch weer verwijderen. Dat vindt het college van Zandvoort dat naar aanleiding van een brief van Stichting Duinbehoud heeft laten onderzoeken... ...of het circuit volgens de regels uh, gehandeld heeft. Uh, dat blijkt hier, hierin niet het geval. Uit een controle verricht door Omgevingsdienst Eimond is gebleken dat het circuit zonder omgevingsvergunning... ...een oppervlakteverharding met toepassing van asfaltgranulaat heeft aangebracht. Ter plaatse van een tweetal locaties op het circuit... Uh, het college is nu voornemens een last onder dwangsom uh, ter hoogte van 300.000 euro op te leggen als het circuit het asfalt niet weghaalt. Tevens wordt een preventieve dwangsom ter hoogte van 50.000 euro per dag opgelegd ter voorkoming van herhaling van de uh, overtreding. Uh, circuit Sanford is op 19 juni per brief over het voornemen geïnformeerd en heeft uh, de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Ja. Uh, toch wel weer een uh, opmerkelijk bericht. Uh, voor Ja, de ja, ja het, uh, gisteren was het eigenlijk al uh, zo. Dat uh, Albert Jan Vos uh, daar ook al een melding over maakt. Van, wat raar eigenlijk. Uh, dat was toch eigenlijk allemaal in kan en in kruiken. Maar het heeft te maken met de ondergrond. Waar die tijdelijke tribunes op moeten uh, gebouwd moeten worden. Dus ja. dat, dat is de reden. En daar is niet de juiste uh, vergunning voor aan. Precies, ja. dat, is, uh, dat, is de juiste, dat is de juiste weg. En uh, dat is uh, waarom uh, de, zowel de provincie... maar nu ook de gemeente beginnen te stuiteren... en zeggen van, ja hoor eens even... Uh, leuk dat jullie die asfaltblokken daar neer hebben gelegd... maar uh, dat is uh, zonder toestemming gebeurd. Dus, ja, dat waar, is, uh, natuurlijk, uh, waar natuurlijk eerst ook onderzoek is uh, naar gedaan door dezelfde omgevingsdienst... Uh, is uh, het materiaal van de asfalt. Want dat uh, zeiden verschillende stichtingen, natuurorganisaties. dat dat giften bleken te zijn. Uh, dat was natuurlijk niet zo, maar nu hebben ze toch iets gevonden. waardoor het. Uh Waardoor het uh, niet uh, juist is dat het daar ligt. Ja, die oh ja goed. Uh, er werd uh, ook al gekscherend daar wat uh, reacties. Nou ja, gekscherend. Er waren een aantal reacties op het uh, bericht gekomen. Van ja, wat gebeurt er dan als je die dingen weghaalt? Ja, dan zakt het uh, inderdaad in elkaar. Maar uh, wellicht dat er misschien wel meer uh, mogelijkheden zijn om uh, uh, uh, de, de grond mee te verstevigen. En of ja. dat nou met asfalt gebeurt of niet, dat, dat maakt mij even niet uit. Maar ik denk dat er vast en zeker nog wel mogelijkheden zijn, ja, waarbij zeker je dus, omdat het, uh, waarbij is ook, ja, hè? precies, uh, waarbij je ook gewoon op een andere manier uh, de grond zou kunnen verstevigen dan alleen maar het gebruik van niet-giftige asfaltblokken. Hè? Want dat is uh, ja. juist... Uh, ja, kijk. Je, ik krijg een reactie van de heer Harms... op de, de app van, uh, van de ZFM. Uh, ja, zeker. Okay. Ja, we zijn erin geslaagd... namelijk om WhatsApp-web toe te passen. Dus ik kan dus gewoon van mijn toetsenbord... je kan gewoon antwoorden geven. Ik weet alleen niet het nummer. Dus dat is, uh, ja, dat dat, is uh, 02357. Dat, dat is gewoon hetzelfde ja, nummer, het nummer... wat, uh, wat wij uh, van ja. de studio hebben. Dus, uh, dus mensen die uh, uh, uh, graag uh, willen appen met ons... kan dat door. Uh, dus doen. Ja, en nog even het volledige nummer 0235730393. Je kan natuurlijk ook gewoon een leuk nummer aanvragen. Ja, ja, dat, ja. de WhatsApp uh, staat open. Ik, uh, ik heb hem. Uh, ja, gisteren kwam ik daarachter. Ik denk dat gaat vrij simpel eigenlijk. Dat is dus het ja. is dus, dus, dus heel handig. Je moet alleen even, we moeten alleen even dat. Hè, dit telefoontje van... Uh, daar ja. staat alleen maar de WhatsApp op, maar je moet eventjes zoeken. Bij de instellingen staat daar WhatsApp-web. Dan moet je even met een uh, Q&R-code moet je dan op een gegeven moment uh, dat baf zo doen. Nou, uh, klaar is Klara. Je, je, je kan gewoon vanaf je toetsenbordje kan je gewoon uh, alles en iedereen bedienen. Uh, dus dat uh, is even de, de functionaliteit van dit programma. Zullen we nog, uh, nog even één uh, fijn raceplaatje draaien, denk ik? Ja, ja, ja. nou ja, goed. Uh, dat kan Komt wel, hè? Ja, we, we blijven een beetje in de sfeer. Uh, ik heb er zelf iets aan toegevoegd. Uh, dat uh, is jaren geleden, was Jeroen in van Inkel bezig geweest. Creatieve baas in uh, Radioland. Die had op een gegeven moment een cd uh, uitgebracht met nummers. En daar vond hij iets, daar moet hij iets bij. Formule 1 geleiden. Het is zo'n beetje gas, uh, dat gaspedaal intrappen, dat soort uh, werk. Wat je wel eens bij sommige muziekstukken uh, hebt. Dat je dan wel eens de neiging hebt om eens even dat voetje naar beneden te laten gaan. Nou, oké. Okay, ja. Dus dat had hij ook bij Flock of Seagulls uh, gedaan. Alleen, ik uh, ging zoeken op YouTube... ...never en nooit niet een, een, een ja, filmpje te vinden... ...waarbij hij dat uh, had toegepast. Dus ik dacht, als ik dan uh, een beetje creatief ben... ...ik probeer het maar gewoon. Dus ik heb ergens een Ferrari V12 uh, geluid uh, uh, gezocht. Die heb ik gevonden. En uh, ja, ik heb er maar een beetje een huistuin en keukenmix van gemaakt... ...van uh, deze, van Vlakke girls met R.N. Met die Ferrari, ja, Ferrari V12, hè, erin dan. Ja. Ja, Cruel Summer van Rama was dat. Uh, het, is, uh, nou, het is één minuut voor half drie, uh, bijna half drie. Een kniesoor die daarop ligt, dus ik zou zeggen... Zie je het, het weer Jawel, jammer. Jij uh, hebt het weer voor je snufferd, liggen. Dus. Ja, ik uh, ben daar weer met het weer. Uh, ja, zoals te merken is er ook vandaag een uh, onstuimige zu zuidwestenwind langs de kust te merken. Uh, boven land waait het vrij krachtig en aan zee uh, zeer hard. Windkracht 5 tot 7 met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Het weerbeeld laat vrij veel bewolking zien en er valt af en toe wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon geregeld door, afgewisseld door een bui. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en is het op een lokale bui na droog. Het waait nogal stevig en uh, wordt niet veel warmer dan 18 graden. Dus uh, kortom, nog een wisselvallige weersverwachting uh, van RicoWeer.nl. Ja, uh, ja, ja, ik. Dat was het weer. Dat was om eventjes. Het ja. gaat toch best wel. Ja, je, moet, je moet af en toe gewoon eventjes van die werkhoofdstralen maken. Hè? Want die, jammer, die moet dan het, eind, het eindje dan doen. Ja, ik geef dan even zo'n zo, zo beeldverslag van hoe het al werkt. Weet je? Uh, omdat ik dus uh, zo'n oen ben die cd's uh, vergeten ben. Ja, dan moeten we dus nu een beetje gaan improviseren. Ja, ja, ja multitask. Dus uh, jammer, ik ben wel blij dat hij er is. Want het is een halve dj uh, vandaag uh, er ook bij. Ja. Want, uh, want ja, uh, het, het, het, het moet... Even dan op die manier. Goed, uh, we hebben nog, uh, heb jij eigenlijk nog wat klaarstaan? Want jij hebt ook natuurlijk uh, muziek uh, bij. Ik hè? heb dus... uh, zeker nog wel wat muziek. Ik zal eventjes uh, ja. uh, snel even kijken tussen uh, uh, mijn lijstje, ja, want, uh, of ik er uh, wat uh, bij heb staan. Oh ja, uh, je uh, had oh, vorige ja. week uh, dat uh, verhaal van de Inhaler. Uh, je, oh, ja. zoiets. Uh, dus... dat, dat heeft altijd wel goede muziek. Dus ik die klik, gaan we... Ik klik dit nummer aan. Ice Cream Sunday. Op deze zondag. Van Inhaler, inderdaad. Ja. Dus hier komt hij. moderne muziek. Uh, vrolijke vriend. Ja, zeker. Uh, ja, goeie ja. keuze. <laughs> <laughs> Dat lijkt mij ook. Uh, het is uh, vijf over half drie. Uh, ik uh, kwam van de week kwam ik ergens uh, kwam ik zelf aanwaaien. En uh, ik, ik dacht, hé, uh, hey, daar staat de nieuwe wethouder. Uh, de, een beetje te praten met een aantal uh, mensen, een paar jongeren erbij. En ik uh, kom daar even vrolijk doorheen uh, stiefelen. Hé, hey, hallo, goeiemiddag. Uh, uh, dus die twee jongens die stonden daar nog een beetje raar te kijken. Zo, van Wat komt die nou doen? Waarop David Molenburg zegt, ja, dat is wel vaker zo. Hè, dat dat gebeurt, moet je maar even voor lief nemen. En een van die twee mensen was Nick Drobbel. Goedemiddag Nick. Goedemiddag. Ja, want... Uh, je stond minstens zo verbaasd te kijken van wat komt die man nou allemaal weer doen, toch? Ja, nou ja, ja. <laughs> uh, Wie is dat een? Uh, goedemiddag. Dat goed. <laughs> maar ja, maar nu, maar nu uh, begint uh, nu weet je dus ook uh, dat ik dus een bepaalde rol heb in uh, dit dorp. Dus, uh, ja, dan... zeker. Uh, want uh, gisteren uh, maakte Raymond van Haaf, de wethouder, daar ook al uh, min of meer een opmerking uh, over uh, in het uh, programma Goedemorgen Zandwoord. Uh, dat hij onder andere met jullie heeft uh, staan praten over uh, de skatebanen. Want wat mankeert daaraan? Uh, wat niet? Ja, nou ja, ik, ik vraag het aan jou. Dus, dus ja, ik. Uh, ja. Nou ja, ja een heleboel. Het is, uh, het, het is gewoon uh, compleet achtergesteld, heel erg lang. Er is nooit uh, ja, wat onderhoud uh, aangepleegd en uh, de stellen verouderd, niet goed neergezet. Uh, ja, en als dat zo blijft staan, uh, nou zeker tien, twaalf uh, jaar, dan wordt uh, ja, het er niet beter op. Dus uh, ik vond het uh, hoog tijd dat daar wat aan moest gebeuren. En dat vind ik al uh, eigenlijk een uh, jaar of twee, uh, drie. Ja. En zo lang ben ik er ook al mee bezig om daar wat aan dat plein te doen. Mm. nu begint dat uiteindelijk een beetje zijn vruchten af te werpen. Ja. Uh, dus. had, had je ook het idee dat ze je serieus namen bij dat uh, gesprek? Ik vond van wel, want ja. ik heb een deel van het uh, gesprek uh, ook uh, kunnen volgen... ...maar uh, de heren waren wel uh, vol aandacht. had ik, uh, had ik uh, het idee. Ja, ja zeker. Nee, dat, dat vond ik ook. Dat uh, heb ik daarna ook nog een uh, beetje bedankt. Mm. Uh, ik, ik voel me heel serieus genomen deze keer. Dat mm. is, uh, deze keer geen telefoontje met, uh, ja, dat, dat was eerst al een beetje het, uh, het geval, dat ik een uh, telefoontje had met, uh, oh ja, ja we leggen het daar en daar neer, volgens ja. hoor je er helaas uh, niks van. Maar deze keer, ja, op locatie, afspraak, uh, de burgemeester erbij, de wethouder erbij ja. en uh, Erik uh, was er ook bij, de gemeenschap. Ja, Erik Lefferts. Ja, Erik Lefferts. Ja, zo... Ja, hebben we het hele plein eventjes uh, rondgelopen, mm. wat zijn de wensen natuurlijk, mm. uh, kan het misschien groter, uitgebreider, wat, wat, wat willen we ongeveer, nou dat hebben ze allemaal uh, genoteerd en opgeslagen. Mm. En ze gaan kijken wat ze ermee kunnen doen. Ja. Uh, ja. Het kan er alleen maar beter op worden, denk ik. Dat, dat, dat, dat gevoel, dat heb ik ook. Uh, want uh, een van die punten die in dat uh, gesprek uh, naar voren kwam... Uh, had ook uh, te maken van... Ja, er staat ook zo'n soort gravity wall. Dat staat er ook uh, op, ja. uh, op het uh, plekje van de Tollestraat. Hè, daar hebben we het even over. Ja. Um, wat is daar nou zo belangrijk aan? Dat dat, uh, ja, het is nu een beetje een wat, wat kleiner gravity wall... maar uh, zou dat uh, niet groter worden? Want ook gezien jouw ja. achtergrond uh, met, met, uh, met verf en dat soort zaken... Ja ja zeker uh, ja daar daar uh, was ik in eerste instantie veel vooraan het strijden zeg maar om uh, meerdere wals te plaatsen mm -hmm. en uh, ja niet uh, zo klein want deze die komen uh, ja vooral als je een stukje jonger bent dan uh, begint het pas uh, ja mijn jonge kind uh, pas uh, bij zijn schouders bij zijn nek mm -hmm. Ja, dan moet hij gewoon een ladder meenemen om er een beetje bij te komen. En uh, ja, hij is ongeveer een metertje hoog ja. in totaal. En uh, wat is het, 2,5 à 3 meter lang. Ja. ja, en het is veel mooier als je gewoon vanaf de grond tot, uh, nou wat is het, uh, 1,80 meter ongeveer vanaf de grond. En dan een paar walls op een rij. Mm. Ja, dan, dan trekt dat ook veel meer artiesten die uh, daar een mooie kunst uh, op maken. En dan ja. wordt het een beetje een plek. Nu is het meer een beetje van... Oh ja, ja, ja. Dat, dat is het. Ja. En ook vaak als ik dan een keer een dag vrij ben, ik ben hm. uh, zes dagen per week aan het werk, mm -hmm. en ik wil ook wel eens een keer wat maken, Ja, dan negen van de tien keer als ik daar kom, dan staat er al iemand in, dan is het goed. Ja. ja, en dan, dan, dan kan ik er ook niet uh, aan het werk gaan. Nee. Ja, dat vind ik toch wel jammer dat ik uh, mijn hobby niet uh, kan bij uitoefenen. Ja. En, uh, ja. Ja, uh, over, over Gravity Walls gesproken, hè? dit ja. is dan maar één plek, maar ik denk dat je dus ook een pleitbezorger bent dat er misschien meer Gravity Walls in Zandvoort uh, zouden moeten komen. Nou, dat, dat mag altijd. Ja? <laughs> dat, dat, dat zou ik helemaal niet erg vinden. Ja. Nee, kijk, in principe, kijk als je het als je uh, daar hebt, uh, als je twee, drie, misschien vier muren hebt naast elkaar, joh, dat, dat, dat, dat is schitterend. Mm -hmm. Maar ja, uh, waarom niet uh, eentje op de boulevard of uh, twee, weet je wel. Dat ja. is hartstikke mooi, dat je daar gewoon uh, ja, je kunsten kan uh, uitoefenen. En de ene die doet het met spuitbussen, de andere doet het gewoon met verf. Ja. Uh, lekker vrij, weet je, het is een creatieve doel. Ja. Uh, er komen veel creatieve mensen op af. Het geeft ook wat kleur, dat, weet je, het de boel op. Ja, voordat... Dus ja, ja. Voordat Jelmer nog een vraag stelt... stel ik er nog echt eentje, nog even... want dat heeft nog betrekking op, die, op, op, op het verhaal Gravity. Uh, speelt dat dan ook een rol? Uh, want ik hoorde jou dat ook zeggen van... als je maar genoeg ruimte geeft... Dan voorkom je... je roeit Het of tenminste het probleem kan je niet helemaal wegpoetsen. Dat mensen dan met een, met een spuitbus ergens op een muur staan, staan te kladden. Ja. Maar als je, het, als je meer van die plaatsen maakt... dan, uh, dan, dan wordt dat uh, wel een stuk minder, zeg je. Ja, zeker. Ja, ja dat is 100%. Ja. Hoe meer uh, dingen mogen op, op legale plekken... Ja. Uh, des te minder je het uh, illegaal gaat zien natuurlijk. Ja, uh, ja dat nu heb je gewoon vaker het probleem als er jongens daar aan de slag willen en het zit al vol, ja die jongens die, die willen wat maken Ja, en ik, ik praat het helemaal niet goed natuurlijk dat, dat ze de wijk intrekken uh, dat, dat mag ook niet mm -hmm. maar ja, hoe meer gedoogplekken je hebt hoe minder dat gebeurt natuurlijk dus, en je krijgt mooiere kunstwerk omdat ze daar lekker tijd kunnen nemen het hoeft allemaal niet snel snel mm -hmm. ze kunnen er gewoon lekker staan en ja. Uh, ja, iets moois maken dus, uh, ja. ja, en uh, natuurlijk de aanleiding natuurlijk voor uh, dit uh, is natuurlijk ook een petitie die uh, begin juni uh, was gestart uh, om, uh, om opknapbeurt te geven, dat skatepleintje. Zijn er ook nog uh, suggesties van mensen die die hebben ondertekend uh, van, oh, dit kan er ook nog wel gebeuren? Heb je daar ook, uh, zeg maar, uh, nog wat van, van gehoord? Niet zozeer uh, maar wel echt iedereen uh, die het er mee eens was en we hebben nu...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 uh, mag worden, ook voor de jeugd. Weet je, en sinds die corona is het, is het skaten helemaal explosief gestegen. Ja. Ja, als je daar geen plek voor hebt, dan, dan krijg je wel overlast. Dan gaan ze bij mensen in de, ja, bij de galerijen van de skate of weet ik van wat. Omdat ja. je dan maar de wijk in trekt. Of ja. in de parkeergarages. En dat, dat wil je niet. Nee, uh, dat is ook iets waarvoor je eigenlijk min of meer uh, gewaarschuwd eigenlijk had. Uh, tijdens dat gesprek viel mij eigenlijk ook ja. op wat, uh, wat dat er gaat. Uh, Nick, uh, ik ga je niet uh, langer verder ophouden. Want dan kun je gewoon lekker uh, straks ook uh, naar, die, uh, naar die Oostenrijkse Grand Prix uh, kijken. Net zoals velen van uh, hier uit Zandvoort. Ja. Dus uh, ik dank je voor de, voor de bijdrage. Ja, geen probleem. En uh, jullie mogen me altijd uh, ja, contacten. Misschien over een paar weetjes als ik het uh, heb gehoord. Dan zal ik jullie ook wel op de hoogte brengen. En uh, wie weet kunnen we dit een beetje uh, onder de aandacht te houden. Ja, onder de aandacht te houden. Ja. Dat gaan we zeker doen. Want Zandvoort mag ook wel een beetje een subcultureel dorp zijn... waar een beetje ook streetwise-achtige dingen zitten. Tenslotte zijn we het een beetje ook het flinkstuk van Amsterdam. Dus een badplaats moet daar ook een beetje op lijken. Tenminste, dat ja, vind ik. Ja, er, er mag gewoon heel veel, <laughs> uh, heel veel gebeuren op het gebied van... Uh, ja, dus het is een toeristisch dorp, dus het mag ook wel wat... Uh, ja even een frisse winter doorheen. Het hoeft niet allemaal super strak, dat absoluut niet. Het nee? moet juist die, die karakteristiekheid van Zandvoort moet je behouden. Mm -hmm. Maar het mag wel wat opgefrist worden hier en daar. En uh, ja, daar, daar ben ik zeker voor. En dat ben ik altijd al geweest. Ja. We hebben ook wat mooie muurschilderingen gemaakt door Zandvoort. En daar mogen er voor mij ook wel wat meer van komen van een hele streetarten routes en dan uh, ja op bepaalde plekken. Uh, ja, dat je wat mooie muren hebt waar je ook een verhaal bij te, uh, vertelt, zeg maar, met uh, de muurschildering. Met een beetje een skatebaan uh, hier en daar uh, erbij, dat, uh, dat maakt ja, het dat helemaal dat helemaal niet echt. Zeer, <laughs> dat hoeft niet eens zozeer. maar dat mag... Uh, ja, ik zeg maar wat, als je ergens vlakbij het circuit een mooie muur pakt, dat je wat historische auto's op de muur maakt. En een, ja, ja. En een bord neerzet met een mooi verhaal, hoe lang het circuit er al staat en zo. Dat toeristen ook een street art route kunnen lopen, dat soort dingen, ja, dat heb ik wel eens geopperd. En, uh, ja, dat zou fantastisch zijn als de toeristen gewoon door het hele dorp van noord naar zuid uh, over hun worden geleid. Van, dit is er ook en hier heb je een muur en wordt er een beetje geschiedenis bij verteld met een mooie schildering. Ja, dat, is toch, dat lijkt ja, mij Ja, met, uh, met kunst als de rode draad ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Vrije geest ben je zeker, hè, Niek. Dus uh, ja. dat, uh, dat, uh, dat vind ik in ieder geval heel mooi om uh, te horen. Uh, dank je voor het uh, gesprek en uh, graag tot een andere keer. Ja, zeker. Dank jullie wel. En uh, fijne middag nog. Ja, jij ook. Uh, goed, <laughs> dankjewel Niek. D dat was hem, uh, Niek uh, Drommel. Uh, we gaan weer uh, verder. Ja, kijk eens even, want dat is altijd dat is die telefoon... die dan uh, voor een deel ook weer uh, terug uh, gaat. Ja, oké. Okay. Uh, Jelmer, ga jij iets draaien of zal ik iets uh, doen? Uh, het is jouw beurt. Het is mijn beurt. Ja, nou oké, dan mag ik iets uitzoeken. Wat uh, heb je klaar, ik, ja, ik heb al wat hoor. Dit uh, is uh, Casey in the Sunshine Band... En dat heeft iets te maken met plagen en pesterijen, want uh, dat, uh, dat zegt hij ook. I'm your boogeyman. <laughs> Past wel een beetje in het, uh, in het plaatje voor vandaag, want uh, we, we kijken naar het beeld en we zien uh, dat uh, de heren uh, Formule 1-coureurs. Sommigen uh, gingen gewoon geknield uh, bij het volkslied, dus ja, heeft ook, alles uh, te maken met, ook met uh, de merchandise van Black Lives Matter. Aan. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, en uh, uh, sommigen bleven ook uh, gewoon staan, maar uh, ze hebben allemaal een shirt aan waarop dat uh, te zien ja. is. Dus dat is ja. uh, dus het dan weer wel. Bij ja, Red best, Bull uh, zag uh, ik het ook: uh, dat, uh, dat de meeste van de crew. gewoon uh, eigenlijk uh, net zoals wat die American voetballers uh, ook uh, deden. Dat ze dus uh, op de. Ja, met de, met de ja, oh, geknield naar het uh, volkslied uh, zaten te luisteren. Ja, we zijn er bijna voor dit uur dan. Ja. Dat uh, ging alweer snel voorbij. Ja, ja dat gaat uh, vrij rap. Uh, voordat je erg in hebt, uh, is het uh, programma alweer uh, gewoon over. Ik heb er dan nog eentje. Dus uh, eentje die uh, ook echt, uh, echt twee minuten duurt. Komt weer uit de onderstroom van Nederland. Maar die band bestaat niet meer hoor, eerlijk gezegd. Uh, heet Ubrig en uniform Child. Tot aan het nieuws van 3 uur. You say you